Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds chaotisch rondom het vliegveld van Kabul. Mensen komen massaal naar het vliegveld en de toegangswegen zijn afgesloten. Hoewel het niet iedereen lukt om Afghanistan te verlaten, is het Medina en haar familie uit Soest wel gelukt. Ze kwamen net vanuit Parijs aan op Schiphol. Er waren echt duizenden mensen. Ze gingen beide kanten op. Er kwamen mensen in het vliegveld en buiten het vliegveld. De Taliban was uh, aan het schieten in de lucht. Ze hadden raketten in hun handen waarmee ze uh, mensen aan het slaan waren. Er waren kleine kindjes. Het was echt chaos daar. Het was, nee, het was echt je hart breekt voor die mensen. De vader van Medina werkte voor de Afghaanse overheid en daarom liep de hele familie gevaar. Bij een mesaanval op een middelbare school in het zuiden van Zweden is een leraar zwaar gewond geraakt. Hij werd tijdens de les aangevallen. Een jongen van 15 is opgepakt. Volgens een Zweedse krant sprongen sommige scholieren uit de ramen om te ontsnappen. Lieke Martens is door de UEFA genomineerd als speelster van het jaar. Ze speelt nu als aanvaller bij Barcelona en won de titel in 2017 ook al eens. Twee Spaanse ploeggenoten maken ook kans op de titel. En volgende week wordt bekend wie er met de prijs vandoor gaat. Bij het skatepark in Bergen op Zoom hangen verschillende bomen vol met versleten sneakers. Wij skaten ze helemaal kapot. En zodra er dan echt gaten in komen en uh, niet meer te skaten zijn, dan uh, gooien we ze in de boom. De skaters hebben nu zelfs een koord gespannen om nog meer schoenen kwijt te kunnen. Ik heb op dit moment twee paarden erin hangen. Uh, ik had een derde paar, maar die zijn er denk ik uitgewaaid. <laughs> die uh, zijn niet meer te vinden. Er hangen trouwens niet alleen maar sneakers in de bomen. Er hangt een Elmo bij. Uh, het was hier een uh, maand terug de kermis en uh, die elmo was nat geregend en we wouden ze weggooien. Uh, toen hebben wij hem gekregen en we dachten, nou, dan zetten we die maar ook in de boom. <laughs> het weer bewolkt en regenachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 14. Morgen ook weer buien, maar ook wat meer zon. 21 of 22 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nog vieden tussen Bad Dorp en en Velzen. 6 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N208 Sassheim richting Velzen bij IJmuiden 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek en Waterland 3 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 week was het een beetje een van de afsluiting. En nu beginnen we ermee. Jagger en In de Bubble. Welkom bij deze alternative hum van 19 augustus. Uh, het loopt iets anders dan ik had uh, eigenlijk uh, voorzien. Want uh, de bedoeling was dat ik hier twee muziekvrienden zou uitnodigen... de heer en Kees en Jabot, Maar uh, het uh, loopt toch even net iets uh, anders. Um, dat uh, hebben we een beetje opgeschoven uh, naar een later tijdstip. Maar ze komen wel. Um, waarschijnlijk zal dat weer ergens in uh, september worden. Maar we hebben toch nog even uh, snel uh, weten te schakelen. En wie komt er vanavond? Luc Nijman. Live spelen tussen 8 en 10. Dus we gaan gewoon nog een uh, live uitzending doen vanavond. Met live muziek. En uh, daar zal Engine Dead Horde voorbij komen. Bovendien heeft uh, Luc. Ook nog eens uh, een label, de Chocolate Box. Daar zullen we het ook nog wel even over gaan hebben. Goed, de kop is eraf. En deze staat nog steeds nagelvast in het lijstje hoor. Dus maak maar geen zorgen. Die zitten, uh, ik denk dat die wel tot het eind van het jaar er wel in uh, blijft zitten. Van Vee en Openly Remember. Ik ging hard, alles giet alles zacht Het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart Uh, van de week uh, genoemd hoor, in een RTL-nieuwsbericht. Voormalig collega Walter Sans als gemeentewoordvoerder. Ja, hij is uh, voormalig collega geweest. En uh, wat hebben wij gedaan? We hebben toen ontiegelijk veel dit nummer gedraaid: Veline met Alleen. Daarvoor Von V met Openly Remember. Kijk, daar is onze gast van vanavond: Luc Neumann. Hij is al binnen. Jazeker. Dus, uh, dus ja, uh, we gaan zo direct even met hem praten, want ik ben nu eens... Uh... Hey, Luc. Fijne gozer. Eh, die is er ook. Vorige week was je, je andere kornuit, uh, de toevallig. Uh, weet je dat? Wie dat, wat? Ronald. Ook, ook, oh, uit, yeah. Jazeker, ja. Zeker. Ja, yeah, yeah. ja, ja, je staat nog niet... Uh, je kan nog even gauw uh, een microfoon pakken. Want dan... Uh, kijk, wat dan? Uh, die, die, die... Ja, ja. Hallo, hallo, ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Want uh, vorige week uh, is Ro geweest. Yeah, inderdaad. Mijn andere, oh. andere ja, inderdaad. Maar andere helft. Ja, want Marcus zei... Hij is toch samen met die gast die vorige week uh, heeft offer... <laughs> nee, ik zeg ja, dat was toen onder de naam van de Rolex Babies. Ja, uh, klopt. Yeah, uh, nog... right, Rolex Babies. Ja. Het, was, uh, ja, het was een liedje aan de zingen op weg hier natuurlijk. Ik ja. dacht, yeah. <laughs> Ja ja, ja. with the boys. Ja, ja, ja. Zoiets was dat uh, toen. Ja. Maar goed, uh, vanavond gaat het uh, iets heel anders worden. Iets ja. anders, ja. Goed. ja. Ro Root doet uh, ja. meer zijn eigen muziek en uh, lekker liedjes. En ik heb mijn liedjes. Dus dan, uh, ja, het werd weer, weer eens tijd hè, om uh, even ja. langs te komen, toch? Ja, ja. ja. Dat, het mij eigenlijk ook, dat was met Ro eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Want Kijk, dat dan. was uh, ongeveer een jaar uh, terug. Ja. Dus, uh, yeah. Alleen uh, daar ging het in een, een app. Ja, ja, terug. Ja, al kronen en zo. Ja, maar dat ging geweldig. in een app-groepje. ging dat een keer mee, even mis bij de eerste keer dat hij hier zou moeten komen. Want oh, toen, yeah, goed. toen zei hij: Ja, ik heb, er is uh, een Delta-variant uh, in uh, dat zomerschooltje yeah. wat, wat hij deed. Dus ja, yeah, yeah, stonden yeah, de ja, jongens ja. net, die waren net uh, met, uh, met, de, uh, met de lijn aan het uitrollen. Ik zeg: Nou, pak me weer in, want het uh, gaat niet gebeuren vanavond. Dus, yeah, yeah, yeah. Maar goed, hij is vorige week uh, geweest. Nee. Maar uh, wat ge je hebt. Alleen maar een toetsenbord. Uh, bij. Ik heb alleen maar. Nou, alleen maar het is en stiekem ook een computer. Dus ik heb ook echt een computer geleid, dus, uh, erbij. No. Dus uh, ja, er komt wel wat, uh, er komt, wel wat er komt wel wat uh, voorbij. Hè, ja. We gaan het uh, ook in het uh, laatste uur even over dat al andere verhalen hebben. De ja. chocolate box. Chocolate dat komt de chocolate box ja, ja, ja, ja, Naast, ja. dat is, uh, Ben je, dat je ook gaat. een beetje ondernemer geworden of wat dan ook? Ja, waarom niet? Ja, ja. Na, na zoveel jaren van muziek maken, ja. spelen en opnames maken voor mensen. Ja, um, uh, ja het is tijd dat je dat uh, allemaal uitbrengt. En uh, wat doe je daarmee? Je zit hem in een box. Ja, Oké, okay. okay. uh, uh, uh, uh, het is niet, het is niet ja. wat, je, wat je krijgt bij Valentijnsdag dat je zo'n mooie zo dingetje... dat je een chocolaatje uit kan Als je halen. wil, ik zal straks oh. uitleggen van de kookideetjes oh. daarover. Oh. Maar uh, het, is, okay, ja, nou. het is een soort uh, ik, uh, idee van een soort special, specialiteit. Ja, je, uh, a, a, a, a, spe, a specialiteit van het huis van... Specialiteit Huis Nijman, huis zoiets? Nijmen. Ja, oké. Okay. Yeah. Nou ja, dus het, is, het is een idee. Goed, uh, we gaan straks uh, natuurlijk uh, verder praten. Want ja, want... Uh, uh, Mannen! Hi er, de gast. Dus uh, jullie kunnen aan de, aan de gang. Uh, want uh, eerst ga ik nu uh, wat anders uh, doen, namelijk... ...Three Little Clouds en Candy Paint Coca Train. Want dat komt van Cloudy Exploration. En de bedoeling is dat ik zo dadelijk ook met uh, een van de leden van de band uh, ga praten over die EP. Want het is uh, de B-site uh, wat, uh, wat hier uh, betreft. Dit is dus die tweede track die daarop uh, te vinden is van Cloudy Exploration... Exploration Site B drink a shouty she told me that she got it don't worry about it pockets 'cause she paid the fool she got it. Get it buddy buddy now two shots tequila double whiskey or some finished the bottle of wine and now we're switching to brown. but i'm broke trying to spend my last money on you not coming home 'cause i got some more drinking Let me get loose, I, loose. i put my hands in the sing along. Je hebt kan denken, bij ZFB wat is die koper uh, daar allemaal aan het doen? Nou, dat is gewoon een leuk bandje dit. Dat is uh, Three Little Clouds en uh, Candy Paints Coca Train. En dat komt van uh, de B-kant van Cloudy Exploration. Dat zeg ik uh, zo goed, hè? Goedenavond, uh, Roger. Ja, man, dat zeg je zeker goed. Ja. Maki Zodila. Zeg ik het zo ja. ook goed, je achternaam? Ja, zeker. Maki Ja, oké. Ja, Maki ja, okay. Zodila. Ja, ik... Uh, <laughs> Ja, dan moet ik altijd uh, eventjes uh, gaan nadenken van hoe spreek ik dat ook uit. Maar goed, uh, dat, uh, dat hebben we dan bij deze ook uitgesproken. Um, Eva, want ik, uh, ja, ik ben tegenwoordig wat meer uh, de sociale media aan het afstropen. We hebben tegenwoordig hmm. ook een website waar we ook nieuwsberichten op kunnen plaatsen. Dus er uh, okay. zal ongetwijfeld ook nog iets uh, van jullie gaan uh, komen. en Zeker wel na okay. deze uitzending, ja. <laughs> ja, aanleiding. Ja, ik zag, ik zag uh, de, dat ik, komen ze nou uit Alkmaar? Uh, want uh, Podium Victoria, daar hadden jullie een optrekking gedaan, zag ik. Ja, ja klopt man. Dat was, uh, ja, we daar een, hadden daar nog een toffe uh, ja, mini-festival op, echt met cultuur en zo gedaan. Ja. En, en ja, we mochten daar gewoon even de show af gaan blazen, daar het dak eraf. Ah, dat was, ja. Uh, ja, was nice. Maar wel natuurlijk op anderhalve meter. Ja. Ah, dat is ook behelpen, denk ik. Uh, ja. Ja, oh. ja, dat is natuurlijk lastig. Je moet heel anders kijken naar je set. En hoe je gaat natuurlijk met je muziek, uh, hoe je de interactie gaat doen met je publiek, maar ah. aan het eind van de dag uh, ben je voor de muziek. Ah ja. um, even over die muziek, want uh, ik, uh, ik heb iets, want ik was uh, vroeger ook uh, radiopiraat geweest en dansbare dingetjes, dat uh, was wel gemeengoed in de tijd dat mm. ik op uh, zolderkamertjes bezig was. Dat doen jullie ook? Ja. Uh, ja. Hebben jullie daar bewust uh, voor gekozen? Of uh, ja. hoe is dat er ontstaan eigenlijk? Ja, zeker man. We ja, ze zijn natuurlijk klaar. We zijn eigenlijk gewoon een vriendengroep waarmee we eigenlijk al, al jarenlang mee aan het chillen waren. Hmm. Op een gegeven moment besloten we eigenlijk ook zelf wel muziek te maken. En ja, we houden ook zelf van feesten. Dus we dachten, nou maken we niet gewoon muziek over de feesten die we doen. <laughs> ja. Of waar we het over hebben, ja. ja. En uiteindelijk uh, brengt het het hele publiek mee. Ja, uh, het gaat dus nu eigenlijk een beetje om de, de virtuele realiteit. En een beetje uh, op je krent zitten in de zaal, wat je net uh, zegt. Hè? Dat, dat is het een ja. beetje. Uh, jullie komen uit Amersfoort. Ja. Ja, is dat een beetje een, uh, een goede stad uh, ook als het gaat om uh, muziek uh, maken betreft? ja zeker ja, Amersfoort is echt aan het opgroeien ah. dus ook, je ziet het om ons heen zien we allemaal artiesten erbij komen ja? mensen allemaal eens met ideeën er gaan allemaal IP's en alles worden gedropt ik denk dat over een paar jaar dat, uh, dat mensen wel een beetje wat meer van Amersfoort te kennen ja ja dat is Jackie J tijden weer <laughs> dat, ja dat mag ook wel ik denk uh, ja. ja dat uh, ik, ik, ik heb uh, eigenlijk zijn jullie volgens mij de eerste die echt uit Amersfoort komen ik, ik denk ja, <laughs> ja het is, nou, dat is ja het ja, ja, ja. Nou, ja goed dat maakt niet uit uh, maar uh, het is wel een probleem. Provinciaal, uh, provinciaal uh, gebeurde daar in Utrecht, want daar valt Amersfoort uiteindelijk onder. Uh, Three Little Clouds, dat is de band, uh, ho ja, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Uh, we zijn denk ik vijf, vijf jaar ongeveer geleden begonnen, ja? zijn ze met, uh, echt, maar ja, met uh, de bassisten, drummer en de gitaristen zijn ze echt begonnen, of Three Little Clouds, hm. daar zijn we eigenlijk steeds meer gegroeid en we zijn namelijk echt ja, geïnspireerd door de Funkadelics. Ja. En je weet met hoeveel mensen er op stage staan. Dus dat, dan kom je met drie kom je niet per genoeg. Ja. Op een gegeven moment zijn we gewoon mensen erbij gaan zoeken, ja. Ja, uh, uh, uh, ja dat bijzoeken, want dat is, uh, volgens mij is het gewoon een uh, grote gezelschap, uh, denk ik, uh, nu geworden. Ja, ja, ja maar zoals ik al zei, weet je, we, zijn, we waren al echt al acht jaar vrienden of zo voordat we überhaupt hiermee mee begonnen. Hm. We waren echt al lang bezig en ja, uiteindelijk begonnen we ook individueel een beetje met muziek te maken. op een gegeven moment ja, dachten we, waarom gaan we niet gewoon combineren, waarom gaan we niet? samen die muziek maken en daaruit kwam gewoon deze dansbare explosieve muziek, daar nou je ja, eigenlijk gewoon je stoel op weggooien en gewoon wat gaan dansen. Ja. Uh, want dat, uh, ja, ik heb uh, zowel uh, de, de A-kant als de B-kant uh, beluisterd. Uh, het is uh, nee. gewoon, uh, ja, je kan er slecht bij stilzitten, heb ik, uh, heb ik een <lacht> beetje het idee. Ja, het, het, het, het komt een beetje toch uh, lekker mijn speakers uit, moet, moet ik er ook bij ja. Dus ik was al, uh, dat toch wel enigszins nieuwsgierig. En ja, dat ben ik dan toch aangelegd uh, in, in dat opzicht. Maar ik zag dat jullie toch ook, uh, ook wel redelijk mensen die uh, in jullie muziek geloven, zie ik, ja. via de sociale media. Ja. ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk ook in de afgelopen jaren, we hebben echt over heel Nederland echt op veel plekjes gespeeld. Van kleine dorpjes tot grotere steden. Hm. En, nou, en overal waar we kwamen, gingen we gewoon het dak eraf blazen en mensen vonden het tof. Ja. En vanuit daar, ja, dan groei je uiteindelijk. En nou dat ook hopelijk uh, zie je het grote publiek het ook. Ja. Um, dan even inhoudelijk uh, Moet het mm. ook ergens overgaan bij jullie? Ja, zeker. Het is subtiel. Dat is subtiel. Kijk, natuurlijk op het eerste gezicht kan je denken het is makkelijk dit of dat. Hm. Maar het is juist, als je wat meer naar gaat luisteren, dan ga je merken van het, het is meer een, ja het is niet per se alleen maar bragging of zo erin, maar het is juist wat je zegt waarmee je bragt. Ja. En dat geeft natuurlijk een beetje de insta. Maar ik wil niet te veel verklappen voor de luisteraars. Muziek gaat over uh, experience. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ja, uh, want, want ervaringen in het leven en uh, dingen ondergaan, dat is denk ik ook iets uh, met, uh, met jullie muziek wel een beetje het uh, geval. Ja, uh, ja uh, nu in deze tijden is dat weer een beetje lastig. Uh, oom Mark en Oom Hugo uh, die, uh, ja. Ja, die zijn lekker bezig uh, ja. in dat opzicht. Wij mogen een heel groot evenement organiseren en uh, de rest van Nederland als het om muziek aangaat, helemaal niks. Ja, ja, ja. Ik, ja, ik, uh, wil, uh, ik, ik voel me er heel, heel vervelend over, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ja ik, ik, uh, ik kan me er alles bij voorstellen. Dus, uh, uh, je wordt berichten dat ze al die bieders gaan neerzetten ook. En dan denk je, ja, jongen, wat dan is het toch gewoon we aan het festival met een racecourse? Ja, ik zeg er één ding bij. Uh, we, hebben, we hebben een burgemeester, hij moest het uitleggen. Maar onze burgemeester is wel stiekem een festivalganger hoor. Dus. Uh, dus <lacht> Ja, dat dus is hier echt. Van volgende feesten staat hij gewoon vooruit? Ja, nee, dat, de, de, ne, maar dat is hier echt. Hij, uh, hij, baalt er ook, hij baalt er zelf ook van. En dan moet hij dit, dit dus uitleggen. Hè? Dus over, over een camping die naast een uh, circuit wordt uh, neergezet. Ja, <lacht> ja, ja, dan heb ik het wel met de man te doen. Want ik weet. Ik kon echt nog niet een straight face houden. Hè? <lacht> ja, dus, he, want hij is twee weken geleden hier geweest. Dan, uh, dan uh, ja. hebben we het gewoon over muziek, uh, dingen en uh, weet ik allemaal wat. Dus, uh, dus ja. Uh, en ik weet bijna wel zeker dat hij ook uh, dit wel helemaal te gek vindt. Dus, uh, dus ja. Ja. Uh, ja. Maar ja, we zullen, we zullen tegen de tijd uit moeten zitten, Roger. Want uh, helaas, ja. we kunnen we niet zoveel aan doen. Um, de single die nu eigenlijk van deze um, EP is afgehaald. Is dat 5 uh, to 9? Ja. Ja? Ja, dat is degene die we zo moeten gaan draaien. Ja, nou, dan uh, zullen we dat dan ook maar nu uh, gaan doen, denk ik. Toch? Ja, man. Ja, kik min zou ik zeggen. Oké, okay, hier komt ie. Three, loud, three little clouds in five to nine. some shit and bounce that ass on play yeah. Don't give me that Don't give me that Don't give me that Run work till I'm worked to the bone in yeah, Man, I just want some time at home and I just want some time Let's so go get a bedhead winner. Stay home from some of the women Boxylian anarchist Procrastinating perfectionist You don't know what I really want And I really want party Them blurry nights, them higher highs But I ain't got the money Cause I'm out on occasion Station to station Travel for that bitch Hold the remainder Stay from the danger I don't need this shit Is, uh, gewoon uh, zwaar aangekomen, uh, dit uh, nummer de uh, Max met Not Ready. Die jongens uh, die hebben ook uh, behoorlijk uh, wat media-aandacht uh, gekregen in de, de regionale pers. Uh, daar werd uh, gewoon een heel artikel aan gewijd, uh, komt uit nieuw Het Grappig is: die jongens, uh, die zijn vrij jong en de muziek, dat heb je natuurlijk gehoord, dat uh, is echt op de 60s uh, geschoeid. Maar zo denken ze dat, dus ook hè. het is alles analoog. Er word, uh, voilà, wordt alles opgenomen. Ook uh, het materiaal uh, wat op beeld moet komen. Dus dat doen ze ook op die manier. En dat uh, maakt dan eigenlijk toch wel een beetje zoiets uh, dat het heel retro klinkt. Maar dat, uh, dat, dat, dat had je dan wel begrepen. Daarvoor hoorde je Three Little Clouds uit Amersfoort met 5 uh, to Nine. Ik ben benieuwd uh, wanneer Rob Harms dit uh, gaat draaien op zaterdagmiddag. Uh, tussen en 5. want daar is het wel uh, de muziek uh, voor. Hè? Maar uh, Rob uh, is zo'n beetje een uh, man die zegt uh, van... Ja, wat ik niet ken, dat draai ik niet. Dus... Uh, <laughs> Straks hangt hij gewoon zo in de app en zegt hij... wat heb je nou weer over mij gezegd? Dus ik moet ook weer uitkijken dat ik dat, dat soort dingen... ook weer niet veel gaan lopen roepen. Maar het zou wel een prima plaatje zijn om uh, wat verder te kunnen promoten. 5 to Nine van uh, een Nederlandse band. Dus die Nederlandse muziekindustrie die heeft het gewoon zwaar nodig in dat opzicht. Um, een dame die gewoon hier uh, in de buurt woont. Maar oorspronkelijk komt ze wel zwaar niet hier vandaan. Ze komt uit Groesbeek. En zij heeft een heel mooi nummer geschreven over het, de ode aan het brein. En dat is dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Even Uneven. Even. is het altijd uh, dat je altijd even nog uh, met iemand uh, vooraf uh, praat. Maar dit was te kort, dag. Uh, Aiden and the Wild was dit. Uh, met Running. En dat heeft uh, alle aanleiding. Want uh, morgen komt er een nieuwe single van uh, Aiden and the Wild uit. En dat is The Whip. En van Aiden and the Wild hebben we Diederik aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Uh, regelmatig uh, is er uh, wel eens uh, wat uh, bij ons uh, binnengekomen over Eden in the Wild. En het uh, leuke is, uh, ja, je hebt uh, tegenwoordig uh, je werk uitgebracht uh, bij Revenge Records. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en dan is het uh, voor mij even een, een kleine optelsom, want de, de dame daarachter die, die ken ik vrij goed. Dus, dus ja, dan, uh, dan is het uh, een vraag van, kan ik er uh, wat mee op, uh, op deze donderdag, en dat komt. Um, even over, over, jou, uh, uh, over jouw uh, muziek, uh, Eden in de Waald, eigenlijk, is het, uh, is het, is het een eenmans of hoe moet ik het zien? Um, uh, het heeft eigenlijk twee zijders, ik denk. Aden and the Wild is wel echt eigenlijk mijn muzikale alias. Ja. Dus dat is eigenlijk echt ja, de muziek die ik zelf maak. Ja. Um, maar in de uitvoering worden wel vaak meer mensen betrokken natuurlijk. Ja. Ja, um, ja goed. Ja, dit, dit, dit, dit, dit zeg maar, ja, het is wel mijn bedenksel mm -hmm. uiteindelijk en ik schrijf uh, de liedjes ook. Maar uh, ja, ik speel natuurlijk ook vragen met een band op het podium of uh, ga met uh, mensen de studio in of... Ja, waar, waar komt die naam eigenlijk vandaan, Eden in the Wild? Nou, uh, in, het, in het kort was mijn uh, conclusie toen ik net begon met optreden... dat mijn eigen naam uh, Diederik, net wat de Nederlands is, om uh, als artiestennaam te gebruiken voor de muziek die ik maak, ja. zelf in ieder geval. Ja. Ben ik gaan zoeken en toen uh, kwam ik op Eden, uh, wat uh, klein vuur in het oud betekent. Ja. Mijn achternaam is Van en Brand, dus dat vond ik al een, uh, ja, een mooie link toch nog wel naar mijn eigen naam. Ja. En uh, ja, ik zie zelf Eden in the Wild, dat is eigenlijk een beetje, ja, je moet het een beetje zien als de titel van een verhaal, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, ja, weet je, en het verhaal is eigenlijk ja, mijn muzikale wereld, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, want want uh, je, je noemt het al, hey, je, je hebt, uh, het komt uit het Iers. Heb je dan ook een, ja, een voorliefde voor de muziek uit Ierland? Uh, ja, ik vind natuurlijk, kijk wel veel naar folkmuziek. Uh, naar hmm. Zowel ja, weet je, een beetje naar de traditionele muziek en ook wel veel modernere artiesten, maar die dan op hun eigen beurt wel ook weer naar de oudere traditie uh, kijken. Hmm. Ja anders, ja, eigenlijk. Ja, ja eh, want, want er zit ook eh, een hele duidelijke folklaag zit er ook in, in die muziek die je uitbracht. Hè? Want het, eh, bij alles wat, wat we tot dusver gedraaid hebben van, van, van jou, zit die, zit die laag er ook in. Hè? Dat er ook een beetje, dat mel ja, nou, melancholische niet, maar ook een beetje dat mysterie mysterieuze wat, eh, wat folk ook een beetje in, in kan houden. Dat, dat merken we ook een beetje eh, bij jou eh, terug in, de, in dat opzicht. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik luister zelf bijna niks anders dan uh, Volk en Amerikanen. Dus dat heeft uh, ja, natuurlijk veel invloed op wat ik zelf ook maak. Ja. Uh, is, is die muziekstroming dan toch nog enigszins... Ja, ja, Slaat dat ook aan in Nederland? Merk je dat dan toch wel? Dat, uh, dat je met, uh, met de muziek die jij maakt... Dat je daar toch uh, mensen mee weet te bereiken? Ja, ik denk dat dat best wel, uh, best wel een grote uh, scene voor die muziek is. Ja. Dat is wel een van de... Kijk, het is natuurlijk geen popmuziek, maar het is wel een, ja, een groot subgenre uh, over de hele wereld en ook in Nederland. En uh, ja, af en toe dan uh, is het ook wel een genre wat, uh, wat er toch nog tussen, tussen komt in echt populaire uh, radiolijsten bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk zeker dat daar wel uh, ja, best wel veel ruimte voor is. Ja, want ik, ik zie ook uh, bijvoorbeeld dat je uh, vorige maand... Uh, ben je toch nog uh, bij Radio 2 even te horen geweest. Dus uh, bij Leo Blokhuis waar ook. Ja, klopt. ja, ja hoe is dat ja, uh, Leo Blokhuis kennende, uh, staat hij dan wel uh, redelijk open... Voor, uh, voor bepaalde muziekstromen uit uh, Nederland. Dus ook uh, die van jou. Uh, hoe is dat uh, bij jou uh, gegaan? Uh, heb je uh, bijvoorbeeld ook bij Leo Blokhuis... Uh, keurig netjes uh, je vinger op, opgestoken? Of hoe is dat uh, gelopen? Uh, nou, Eigenlijk was het uh, de tweede keer dat ik daar langs kon komen. Dus ja? Dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja, <laughs> ja en eigenlijk ja, wel in eerste instantie via ja, de bekende weg met de radio is gewoon een, uh, een plugger inhuren die uh, met jouw muziek uh, langs alle DJ's gaat. Ja. En uh, nou, dat, dat ik dus met mijn vorige EP voor het eerst gedaan zijn we live langs geweest. Ja. En nou met, uh, met dit album, uh, ja, ik kom morgen dus de vierde single aan. Uh, maar ik ga ook met elke song langs de radio. En uh, ja, tot nu toe heeft, uh, heeft Leo met iedere song uh, wel iets gedaan. Dus dat is natuurlijk uh, fantastisch om kijk. Ja, want, uh, kijk, te ja, want ik, ik, ik zeg het niet zo maar: jij, jij hebt dan een plugger, maar ik kan mij een verhaal van Frank Bont herinneren van Alaska, die is uh, gewoon uh, na een avondje bij een boekhandel uh, geweest in Intam. En die had uh, toen net zijn debuutalbum van Alaska bij zich. En uh, daar is toen een gesprek uit voortgekomen. Ja, en uh, twee weken later zaten ze bij de Wereld aan uh, tafel. Omdat Leo Blokhuis uh, daar zo'n goede recensie over geschreven had. Dus het, het, het kan dus ook op die manier. Ja, uh, ja. wij nog niet, nog niet overkomen natuurlijk. <laughs> maar uh... ja. Ja, het is zeker mooi als je een goede toevalstreffer hebt. Ja, um, je komt uit Eindhoven. Um, tenminste, daar, daar woon je en woon je, als het goed is. Um, ja, is het op dit moment een beetje een, een, beetje een harde tijd voor de muzikanten? Want ik, ik krijg constant wel berichten te horen. Dat gaat niet door, dat gaat niet door. Dit is weer geskipt, nieuwe datum moeten we zoeken. Hoe, hoe sta jij erin? Ja, uh, ik denk een beetje hetzelfde als iedereen... Uh... Het is natuurlijk gewoon al heel lang als muzikant. Ja, uh, ja echt... Eigenlijk... Uh, ja, heel creatief met de situatie omgaan en kijken wat wel kan. Hm. Nou, ja, ik had of, ik had ook een paar festivals staan deze zomer die allemaal uh, gecanceld zijn. Ja. Terwijl, ja, terwijl het toch eigenlijk echt heel erg weer gezegd van nou... Weet je, dit, dit, deze zomer gaan we echt die festivals uh, knallen. Hm. Dat is gewoon... Uh, verschrikkelijk zuur, maar ook vooral dat er vanuit de politiek heel erg ja, weet je wel, werd meegegeven van nou, dit gaat gewoon gebeuren. Huh. Um, en ik denk dat het, zeg maar, er zijn al het punt dat het voor de muzieksector um, zeg maar, het, ja, iedereen is heel geduldig geweest en probeert daar heel goed mee om te gaan. Um, maar ja, als we, zeg maar, nou, de, ja, weet je dat het nou weer toch min het gecanceld is, terwijl wel ja, maar toen, toen de vraag was, moeten we die festival gaan organiseren? Toen was het grote antwoord, ja, dat moeten we gaan doen. En dat het dan toch weer gecanceld wordt, dat is denk ik wel gewoon een grote mokerslag van, uh, ja, weet je, het kan ieder moment weer omstaan en mm. er is zoveel onzekerheid. Um, ja, dat is gewoon ontwikkelijk moeilijk. Maar mm. het is, ja, weet je, het haalt heel veel plezier eruit en het, het, het spelen voor publiek is denk ik een van de hoogste punten als muzikant. Maar het ja. is ook gewoon de financiële kant natuurlijk. dat ja, elke ja. keer dat de festival van wordt gecanceld of een show wordt gecanceld, dan uh, voel je dat in je voor het ja. um, Maar het zaterdag uh, is er dus een protest georganiseerd in Mute Us. Ja, ik had het uh, gezien. Uh, van uh, Julian Graute is dat uh, die dat uh, georganiseerd heeft. Tenminste, uh, ja. hij is een van de drijvende krachten. Uh, dus ja, we hebben jullie ook uh, vaak aan het woord uh, gelaten over, over dat onderwerp. Toen ging het niet door, maar nu gaat het wel door, denk ik. Dus... Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat zoveel ja, dat, dat, dat, dat mogelijk mensen ook ja, laten horen dat het uh, gewoon een te bizarre situatie is. Hm. Um, even over The Wip. Uh, daar is ook een dame op uh, te, gehooren, uh, te horen, Merel Sophie. Ja, dat klopt. Um, even over, over de song zelf. Um, heeft het een bepaalde betekenis? Uh, ja, maar het, het ontstaan is eigenlijk... Nou, dat, dat was wel een toevalstreffer dan, als we het daar uh, eerder toch over hebben gehad. Hm? Dat was uh, eind 2019. toen was ik bij een uh, muziekconferentie. En uh, Lucky Font die, uh, die gaf daar een presentatie over hoe je met uh, druk omgaat. ...in de muziekwereld. Want uh, nou ja, de meeste muzikanten zijn zzp'ers... ...en er komt een hele hoop uh, ja, druk op te staan... ...om alles zelf te regelen. Dus eigenlijk ja, het is het natuurlijk veel stressvoller... ...dan, uh, dan een loonbaan uh, hebben. En um, nou, toen vroeg ik aan hem... Van, ja, weet je, ...hoe ga je om met dat gevoel dat je constant... Uh, ...ja, constant moet blijven werken... ...omdat je anders uh, ondergaan raakt. Onder al het aanbod. En toen zei hij. Uh, want uh, Ja, hij is natuurlijk een beetje een, een grappenmaker. En hij zei: We ja, zijn natuurlijk allemaal muzikant. Omdat we geen zin hebben om uh, voor een baas te werken. Die uh, met de zweep over onze rug gaat. Mm. Dus, uh, waarom zou je zelf. Uh, ja, waarom zou je jezelf dan met de zweep over de rug toegaan? En toen. Uh, ja, dat bleef wel een beetje in mijn hoofd hangen. En toen uh, was ik in de trein naar huis. En toen. Uh, bedacht ik eigenlijk de, de lijn voor het refrein en het, ja, de song gaat ook eigenlijk over het uh, ja, niet te streng voor jezelf zijn en vooral, weet je, het is oké okay als je soms, ja weet je, als, dat je ook gewoon een grens hebt ja. en je, als, je, als, ja, als het veel wordt moet je ook niet over die grens heen gaan. Uh, eigenlijk is het een beetje meer van jezelf houden, daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja. Um, beter kunnen we het niet omschrijven morgen komt hij uit uh, zullen we het uh, draaien yes. hier is uh, de nieuwe single van Eden en Waal. morgen komt hij echt uit maar vanavond hoor je hem hier uh, het nummer dat heet The Whip en uh, de stem die je hoort is ook van Merel Sophie. The walls you build would crumble. Mm, I wonder what you'd play. And if the rope that pulls you loose it. Stier. Dat was hem. Deze nieuwe single van Aiden and The Wild. We sluiten dit uur af met Simulation Adaptation. Dat is een heel bijzondere gezelschap, want ze hebben een, een album uitgebracht. En als je goed luistert, dat, ja, het slaat ook op The Train Just Keeps Going On. En volgens mij is dit ook het... Nou, niet het titelnummer, want... Het titel, titel is The Train Is uh, To No Man's Land. Ik kom er eens wat niet meer uit. Het is echt heel erg. Maar dit uh, staat er onder onderop. Tot aan het nieuws van 8 uur. never seems to stop. And all I do, it's no use. No, it never seems to stop. I'm looking out the window. There's so much here to see. Let's sit back and enjoy the ride. Come and sit right next to me. All the places that were passing, all the places we could go. But where we're headed, I'm not certain Where we're headed, I don't know. Are you sure you're sitting comfortable?